Ja, Sarah, Garcia Santa Santacreo, hier als Liesel uh, op de Sound of Music, je yeah, zingt uh, een nummer, 16 bijna 17. Dat neem je terug in reprise samen met Deborah de Ridder. Hoe is dat, die samenwerking met Deborah? Wat is haar is hoofdrol. Ja, uh, Deborah is, moest ook op zoek gaan naar die moeder zijn, want uiteindelijk, zij is ook nog jong. En, en... Van begin tot nu is, heeft zij zo'n sprong gemaakt. Ze is echt een moeder geworden. Als zij met mij dat lied zingt, dan voel ik me echt haar dochter. En of ik zo knap, moet het maar doen, vind ik. Ja. Jullie hebben een intense avant-première reeks gehad. Hoe is dat nu om uiteindelijk die première te spelen? Ja, super. Iedereen denkt van, oh we hebben nu al veel shows kunnen doen, dat komt wel goed. Maar het is toch een première en die sfeer bij iedereen hangt er. en Mensen zijn toch een beetje nerveus en uh, die extra adrenaline zit er toch wel in hoor. Ja. Je was een beetje ziekjes heb je mij verteld vandaag. Heeft dat ook uh, invloed op jouw stem vandaag gehad? Ja, een, een goede valling is niet plezant, want het zit allemaal vast. En je staat op mijn uh, een dikke keel. Ja. Het is minder leuk om je uh, werk goed te doen, maar je moet daar toch overheen en dat lukt als je daar staat. En uh, ik hoop dat de mensen het niet gemerkt hebben. Dat is het voornaamste. Wat mij hier opvalt natuurlijk, ik heb jou ervoor gezien bij Evita als maitresse, dat je heel veel danst. Zit dat in jou? Heb jij altijd al een dans in jou gehad of, of een opleiding ervoor gehad? Ik heb wel uh, heel wat danslessen uh, gevolgd. Dus, uh, maar ik denk dat het er ook wel een beetje in moet zitten om die souplesse te hebben en toch een beetje sierlijk te dansen. Maar ik doe dat ook heel graag, ja, zeker wel. Het is een soort klassieke dans met twee, altijd hè? Ja, het is uh, mooie lijnen maken, hoge sprongen, lift. Ja, heerlijk om te doen als vrouw. Ja, ja er is een technische pannen geweest, vijf minuten uh, tijdens deze première. Hoe beleven jullie dat eigenlijk als acteurs backstage? Wij, wij moeten dan verder in onze scène en dan merken we plots, oh we kunnen niet verder. Maar voor ons is dat minder moeilijk dan voor de techniekers dus Want zij moeten natuurlijk binnen een bepaalde tijd dat, heel die machinerie terug aan gaan krijgen. Dus voor hen is dat veel sloperder dan voor ons natuurlijk. En voor ons blijft de show gewoon doorgaan. Het is klaar en wij gaan er gewoon terug. Oké, okay, dankjewel Sarah Garcia. En heel veel succes met jouw... Uh nominatie voor uh, aanstormend talent. Wat denk je daarvan? Denk je dat je kans maakt? Eén op drie. Hè? <laughs> ja, ik, ik heb de anderen niet, ge niet bezig gezien in hun uh, stukken, maar ik uh, heb geen probleem mee. Als, ik ken ze alle twee, ze zijn alle twee super tof, dus maakt mij niet uit wie het krijgt. Ik vind het al een super eer dat ik genomineerd ben. Oké, okay, dankjewel. We duimen alles is voor jou. <laughs> super, dankjewel.